City Dijkers met het NOS Journaal. De politie heeft een man opgepakt voor de aanrijding in het Gelderse Hatten, waarbij iemand om het leven kwam. Het slachtoffer van 33 werd gisternacht aangereden door een auto. Het voertuig ging er daarna vandoor. De politie riep mensen vervolgens op om uit te kijken naar een beschadigde Volkswagen. De politie denkt nu de bewuste auto te hebben gevonden. De man die is opgepakt is 24 jaar en komt uit Heerde, zo'n 10 kilometer verderop. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de importtarieven die hij op Europese producten wilde invoeren uitstelt tot zeker 9 juli. Trump nam die beslissing na een telefoongesprek met de Europese commissievoorzitter von der Leyen. Zij zei tegen Trump dat de EU meer tijd nodig heeft om een goede handelsdeal met de VS te sluiten. Tot zeker 9 juli. Trump zei dat hij daarmee akkoord ging. Vrijdag dreigde de Amerikaanse president nog met een heffing van 50% op Europese producten... als er geen vaart wordt gemaakt met de onderhandelingen. Bij een Israëlische aanval op Gaza zijn zeker 15 mensen gedood, Tientallen anderen raakten gewond, zeggen de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Artsen in het gebied zeggen dat bij de aanval van Israël een school is geraakt... waar mensen heen waren gevlucht. Het gebouw stond in een wijk in Gaza stad. Israël heeft nog niet op de berichten over de aanval gereageerd. In Scheveningen hebben kinderen op straat een bijzondere ontdekking gedaan. In een voortuin vonden ze een rattenslang van ongeveer een meter lang. Dat is een kleine wurgslang die hier niet in het wild voorkomt. Een van de bewoners van Scheveningen wist het dier met een schoenlepel in een bakje te krijgen. Vervolgens werd de dierenambulans gebeld. Die denkt dat de slang bij iemand thuis uit een terrarium is ontsnapt. De rode rattenslang mag voorlopig logeren bij de dierenambulans tot de eigenaar zich heeft gemeld. Het weer is op de meeste plaatsen droog. Bij een graad of 10 blijft ook een groot deel van de dag droog. Er valt een enkele bui, maar er is ook af en toe zon. Het wordt in de middag zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.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 your spot. Island Girl who's broken Once it falls apart, it's so hard to operate. So don't you ever make that mistake Why me? is raised an. You deaden this sensation. There's nothing to fear. To.